Dit is Radio 1. 10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In de Irakse stad Tikrit zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 10 mensen omgekomen. Het dodental loopt mogelijk nog sterk op. Zeker 22 mensen raakten gewond. Volgens getuigen sloeg de zelfmoorden naartoe bij een rij van ongeveer 100 mensen... die een baan wilden bij de politie van Tikrit. De stad ligt ten noorden van Baghdad en oud-dictator Saddam Hussein kwam er vandaan... en hij is er ook begraven. In Irak zijn opleidingscentra voor het leger en de politie vaker het doelwit van aanslagen.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 Nog nooit hebben piraten zoveel schepen gekaakt, gekaapt als het afgelopen jaar. Volgens het Internationale Maritieme Bureau waren het er 53, vier meer dan in 2009. In totaal werden ruim 1100 opvarenden gegijzeld, acht gegijzelden werden vermoord.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 Dan het weer nog bewolkt en vooral in het midden van het land flink wat regen. Aan het eind van de middag vanuit het noordwesten droog en het wordt 3 tot 8 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, het wordt een graad of 5. ANBB Verkeersinformatie. Uit de ochtendspits is nog 63 kilometer file over. Wat opvalt is tussen langere file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Afrit Geldermalsen en Knopend everdingen langzaam rijden over 12 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rodevaar en Sveen en Zoete en 6. A27 Breda-Utrecht tussen Lexmond en knoopend eveningen 5 kilometer. En na een aanrijding op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... bij Beeldhoven 4 kilometer. A58 Breda richting Eindhoven bij Moergestel 4 kilometer. De N302-weg e Hoorn richting Enkhuis is dicht tussen Zwaag en Westwoud... tussen een vrachtwagencombinatie in de sloot terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat blijft die weg tot 2 uur vanmiddag dicht...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 Het aantal zelfmoorden blijft stijgen en minister Schippers doet er niets aan, zegt een GGZ-psychiater. Heeft de mens het eeuwige leven? Zit er een natuurlijke grens aan de leeftijd van mens en dier? Het antwoord erop is uh, nee. Het blijft rommelig bij de PVV in de aanloop naar de Statenverkiezingen. Ook in Drenthe is er nu onvrede. En het ochtendhumeur humeur van Diederik Ebbingen. Het is vier minuten over tien. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Voor het tweede jaar op rij is het aantal zelfmoorden met 6% gestegen... blijkt uit een rapportage van de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% omlaag brengen. U hoorde dat vanochtend ook al in het nieuws. Minister Schippers vindt dit niet realistisch. En dit is tegen het zerebeen van psychiater Jan Mokkerstorm. Meneer Mokkerstorm, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil even wel wat recht zetten... Uh, ik weet niet wie uh, die VGZ-psychiatrist vindt dat de minister er niks aan doet. Dat, dat ben ik in ieder geval niet, oh. uh, voor alle duidelijkheid. Nee hoor, uh, kijk deze minister die, die laat uh, de 5%-norm uh, uh, los. Hè, dus 5% minder uh, zelfmoorden per jaar. Omdat ze dat niet realistisch vindt. Ik vind dat wel jammer. Ja? Want het is uh, uh, belangrijk uh, om, om getallen te blijven noemen. Uh, we hebben twintig 20 jaar achter de rug uh, van vrijblijvend... Uh, uh, werken aan het verminderen van het aantal zelfmoorden... zonder dat dat echt uh, tot wat leidde. Nou, nu is dat wel genoemd, die 5%. Mm -hmm. uh, daarmee uh, drukte de uh, minister Klink zijn uh, ja, politieke wil... en misschien wel politieke moed uit... Uh -huh. uh, waardoor ook nu deze vragen gesteld kunnen worden hè, door u en door de, door de Kamer. Van waar blijft het nou, die, uh, die verbetering van de cijfers? Ja. Uh, Want er zit namelijk 11% tussen. Als je 5% daling wil en het stijgt met 6%, yeah. dan, dan ah. zit er even zo'n gat van 11%. Ja. Dus dat is het goede aan het wel noemen van die cijfers. Ja. Het, uh, het, uh, uh, uh, deze minister die, die, uh, die, die gaat meer uit van politiek realisme, denk ik. Uh, ja. Die gaat zeggen: ja. Wat kan je bereiken met de maatregelen die we nu hebben ingezet en die ik nog ga voortzetten en uh, nieuwe maatregelen op de korte termijn van een jaar? Ja. Uh, daar maar is het, maar is het, het realistisch van, ja. of is het onrealistisch om te zeggen? Ik vind het, uh, ik vind het uh, uh, jaar voor jaar, uh, vind ik, uh, snap ik dat ze dat politiek gezien is dat niet realistisch maar ik vind het uh, uh, uh, echt wel dat je politieke moed moet tonen en ook visie. Uh, en uh, die, die gaat ze hopelijk tonen door met ons, met het veld... en uh, met alle betrokken uh, partijen afspraken te maken... over wat dan wel een, uh, een streefcijfer zou zijn voor de toekomst. Wat is wat en, u betreft het streefcijfer voor de toekomst? Over tien jaar 500 doden minder. En dat is hoeveel procent? Dat is 30 procent minder. Over tien jaar? Ja. Dus dat is 3 procent per jaar? Dat is dan 3% per jaar. Uh, maar ik denk dat, uh, dat er een vliegwieleffect zit. Dus dat het niet uh, een lineaire uh, uh, afname is. Maar dat je in het begin minder afname ziet. Maar dat je over 10 jaar echt zult oogsten wat je nu zaait. Uh, en dat is onder meer wat ze gedaan heeft. 1 3 online continueren, dus laagdrempelige online hulpverlening en telefoonlijnen... met psychotherapie via het internet. Uh, daarmee hebben wij op dit moment uh, op, op, op bescheiden schaal... Uh, uh, zelfmoorden kunnen voorkomen. Ja. Maar ik denk dat, je dat als je dat op een grotere schaal zou doen, als we meer bekend zouden zijn, dan zijn dat echt honderden per jaar. Ja. Zo zijn er is een richtlijn uh, nu gemaakt uh, die maakt dat hulpverleners beter weten wat wel en wat niet werkt, ja. en wat onzin is en wat zinnig is. Ja. En de minister heeft een document gemaakt waar, waar uh, eigenlijk wordt aangegeven hoe de instellingen met elkaar moeten samenwerken. Want het is ook heel veel samenspel. Nou, dat soort dingen die gaan we echt wat opleveren, alleen niet op de korte de termijn van een jaar. Nou wil zij daar dus een klein beetje onderuit, hè, van die 5%, daar wil ze eigenlijk niet, niet aan gehouden worden. Ik vind dat uh, uh, ergens te snappen, maar ook wel jammer, want ik vind eigenlijk dat we ieder jaar weer opnieuw moeten eiken: en hoe ver staat het er nu mee? En als je dat niet jaarlijks afspreekt, ben ik bang. Ja, dat het een, uh, meer een doctorandische verhaal wordt. Uh, en een, uh, uh, met rapporten in de, in de bureauladen. Ja. Je moet dit wel levendig houden. Ja, nou, ja. Uh, goede spanning van het woord, zal ik maar zeggen. Levendig ja, houden. Absoluut. Uh, ja. uh, daarover gesproken, het aantal mensen dat zelfmoord heeft gepleegd. in 2009 en 2008. Uh, is uh, op het totaal aantal van 1500 uitgekomen. Waarom zijn dat er zoveel en waarom komt die stijging, waar komt die stijging vandaan? Nou, het, uh, historisch gezien uh, uh, zitten we in de laatste 10, 15 jaar al op die 1500. Uh, het is een paar jaar lang erg goed gegaan. Uh, en dat uh, lijkt toe te schrijven te zijn aan betere hulpverlening en met name ook betere hulpverlening aan ouderen. Uh, dat is echt wel een groot verschil dat de oudere uh, psychiatrie op dit moment hele grote successen boekt. Uh, uh, en daarnaast is er ook de opkomst uh, van uh, uh, ja, een, een, een, een richtlijnen voor de behandeling van depressie en angst. En die helpen ook veel. Wat is er nu gebeurd? We hebben een economische crisis. Dat zal niemand zijn ontgaan. En uh, voorspeld is bij aanvang van die crisis uh, uh, dat dat wel zou leiden tot een stijging van geschat 4 uh, dat is onderzoek wat in Engeland is gedaan, in, uh, in de Lancet gepubliceerd. Dat is een van de drie meest toonaangevende medische tijdschriften. En ik denk dat we nu zien dat dat effect zo werkt inderdaad. Ja. Dus dat, uh, nou, daarnaast is er ook zoiets als toch dat onder druk samenlevingen harder kunnen worden, meer uitsluitend kunnen worden... En dat zijn ook wel dingen die in verband zijn gebracht... met toename van zelfmoord in een samenleving. Dus als een samenleving meer verschillen aanbrengt... zondebokken aanwijst, betere en slechtere aanwijst... dan leidt dat tot meer zelfmoord. Dat is gewoon zo. Juist. Goed. Uh, kort samengevat. U zegt eigenlijk, uh, het is wel realistisch dat die minister de 5% loslaat. Uh, want dat is in de praktijk nu op dit moment nog niet te realiseren. Uh, maar jammer is het wel. En u doet een beroep op de minister om het beleid van haar voorganger Apklink voor te zetten. En zelf met veel inspiratie verder te werken. Want we kunnen echt, net als met de verkeersdoden, echt gewoon uh, 40, 30, 40 procent minder uh, doden hebben. En dat gaat gewoon lukken. Dat moeten we, daar moeten we echt voor willen gaan. Jan Mokkenstorm, psychiater. Ik dank u wel. Alsjeblieft.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 Ja, het geheim van langer leven is het tegengaan van veroudering. De vraag is alleen, hoe doe je dat? In Leiden werken ze aan een antwoord, verslaggever Sander Bartling. Bood zich aan als proefkonijn. Misschien kun je het best even gaan liggen, want dan kunnen we gewoon beginnen. Um, als je even je buik bloot maakt, dan heb ik hier een gaasje met wat alcohol erop. En dan kan ik op de plaats waar we hem gaan inbrengen eventjes poetsen, zodat het allemaal goed schoon is. En dan maak ik in de tussentijd even de verpakking open... En dan laat ik even zien wat ik hier in mijn hand heb. Dit is de, het apparaatje waar we het over hebben en wat we gaan inbrengen. De, dit is een hele grote naald. De sleutel tot een langer leven is de vertraging van veroudering. Een groeiend legertje wetenschappers houdt zich daarom bezig met verouderingsziektes. Het verouderingsproces is betrekkelijk makkelijk te verlangzamen, te vermijden. Onsterfelijkheid, ja, daar heb je massa voor nodig. Grootste hoop en grootste obstakel: de genetica. Om allerlei redenen, omdat het technisch heel moeilijk is... maar ook omdat we dat ethisch waarschijnlijk helemaal verwerpelijk vinden... gaan we niet aan die, aan die genen gaan we sleutelen. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp... houdt zich bezig met metabolisme of stofwisseling. Waar we wel aan kunnen gaan sleutelen, dat is aan de gevolgen van die genen. We grijpen ook al in. We grijpen in op de glucosehuishouding. We grijpen in op, het metabo op, op de vetstofwisseling. Cholesterol, nou, daar, daar, daar werken we al 20, 30 jaar. Gaan om dat in de juiste richting te krijgen. Het leven is bederfelijk en dood gaan blijkbaar erfelijk. Maar dan zijn we niet onsterfelijk, we zijn nog bij elkaar. We gaan hem zo meteen inbrengen. Um, dat ga ik doen door hem uh, te laden in een apparaatje waardoor hij ja, onder de juiste hoek wordt ingebracht. Um, dus als je even gaat liggen, weer... dan kunnen we dat apparaatje op je buik zetten. En als ik dan zo meteen ja zeg dan wordt het apparaatje ingebracht. Ben je er klaar voor? Ja. Um, Eén, twee, daar komt-ie. Als we dus bijvoorbeeld onszelf vergelijken met de olifanten... waarom zouden we niet toe kunnen groeien naar een leemteduur van gemiddeld 120 jaar? En daarbij is het eigenlijk ook zo dat de beste schattingen zijn... dat de kinderen die nu geboren worden in Nederland gemiddeld 100 jaar gaan worden. Zit er een natuurlijke grens aan de leeftijd van mens en dier? Het antwoord erop is uh, nee. Nou, het apparaatje meet uh, bloedsuikerspiegels. Simon Moojaard is promovendus bij Rudy Westendorp. Hij voert een suikerspiegelonderzoek uit. En dat doet hij iedere vijf minuten. Dus we krijgen per dag 288 metingen van de suikerwaarde. En daarmee hebben we een heel erg goed beeld krijgen we dan, van hoe het met het, de suikerhuishouding gaat over de dag. En hoe snel het bijvoorbeeld stijgt na een maaltijd en hoe het uh, s morgens op zijn allerlaagst is en wat over de hele dag genomen de allerhoogste piek is. Dat geeft ons heel veel meer waarde dan dat je het een paar keer in een vingerprikje doet of een eenmalige meting van het gemiddelde doet. En wat heb ik daaraan? Nou, het geeft dus een uiteindelijke maat, denken we, voor de... Uh, hoe goed de suikerhuishouding is afgesteld. En zoals we eerder al zeiden, denken we dat daar een, uh, een maat in zit... voor hoe ver je al in het verouderingsproces bent. Hoe goed het lichaam nog in staat is om alle invloeden van buitenaf... met name eten, sporten, bewegen, uh, te, te regelen op zo'n manier... dat de, de suiker mooi constant blijft. Dus lang leven is eigenlijk een kwestie van piek en dalen vermijden? Lang leven is een kwestie van goed geregeld zijn, en dat kun je aflezen door uh, als je suiker strak geregeld is. Je hoeft niet eens een visionair of een futuroloog te zijn om te zien dat de boodschappen die dus nu uit dat basale onderzoek komen, dat dat op kortere termijn repercussies gaat hebben voor, laten we zeggen, wij, hoe wij denken en hoe wij gaan werken aan een gezonder, langer leven. En nu ga je me inpluggen in de computer, hè? Ja, ik pak nu het recordertje en die, die klik ik vast op het apparaatje waarmee we het zometeen aan de computer gaan verbinden. En nu neem ik het stekkertje en die stop ik in de USB-poort van mijn computer. Nou, uh, zeg het maar, wat bedraagt de schade? Nou, het de computer heeft net alle data uit de recorder gehaald. En die maakt daar uh, grafiekjes van. En uh, zoals je kunt zien is het een grafiekje met pieken en dalen. Zoals je ook verwacht. Omdat de suikerspiegel gedurende de hele dag op en neer gaat. Ja, en? Nou, die piek die zie je wel en die gaat tot ongeveer acht. Dat is wat wij normaal vinden. Uh, en dan bent u natuurlijk uiteindelijk in staat om via beweging of voeding die curve een beetje af te vlakken en die pieken eruit te halen. En dan, wat weet je dan? Leef je daar dan langer van? Nou, we weten inderdaad dat als je suikerhuishouding beter is ingesteld, dat je dan gezonder bent en langer leeft. Oké, okay, wanneer komt dit op de markt? Nou, we zijn nu in de fase dat we deze techniek willen gebruiken om aan te tonen dat dit principe werkt. Daar zijn we nu op redelijk kleine schaal mee bezig, maar we willen dat snel gaan uitbreiden. En dan uiteindelijk ook voor, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. En dan zullen verzekeraars ook geïnteresseerd gaan. Morgen in de dood op de hielen. Het contract wil dus zeggen dat ik welkom ben in Amerika na mijn dood. En daarmee heb ik dus de garantie dat ik daar ook ingevoerd zal worden. Zoals ik eh, graag zou willen. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland@kro.nl. Straks, het blijft rommelig bij de PVV in de aanloop naar de statenverkiezingen. Ook in Drenthe is er nu onvrede. Eerst nu toch van Diederik Ebbingen. Beste luisteraars, ik wil u een casus voorleggen. Stel, er wordt u uit zeer betrouwbare bron tot in detail verteld... dat een televisieprogramma als, laten we voor het gemak even zeggen... op zoek naar Zorro van de Afro, voor een groot deel doorgestoken kaart is. En dat die bron zo betrouwbaar is dat je eigenlijk wel zeker weet dat het waar is... zou je daar dan een stukje over moeten schrijven of niet? Of zou je moeten denken, ach laat toch, televisie is manipulatie... en de mensen willen er nou helemaal graag in de maling genomen worden... Of zou je juist moeten denken, nee, er wordt door de presentator om de haverklap de schijn gewekt dat de kijker bepaalt hoe het programma zich ontwikkelt, mits ze vooral maar dure sms'jes blijven sturen, dus dan zouden onder valse voorwenselen veel geld verdiend worden, en zodoende zou er sprake zijn van oplichting, en dan is het dus belangrijk om mensen daarvoor te waarschuwen. En stel, er is op papier eigenlijk geen bewijs te vinden... voor deze vermeende manipulatie. En de kandidaten die aan het programma meedoen... weten zelf ook niet dat ze in een schijncompetitie zitten. Zou je daar dan bijvoorbeeld als columnist iets over moeten schrijven? En stel dat de zojuist door mij genoemde en uiteraard door mij geheel verzonnen oplichting... binnen het programma Op zoek naar Zorro van de AVRO... net aan binnen de wet valt, omdat het zo slim in elkaar gestoken zit... dat ze net juridisch nergens op te pakken zijn. Zou je dan juridisch in de problemen kunnen komen als je daar melding van zou maken? Of zou je dat risico juist moeten vermijden door gewoon je mond te houden? Nou, misschien is het een goed idee als je zelf ook iets heel slims bedenkt... en iets heel sluws bedenkt, zodat je er toch melding van kan maken... Zonder dat ze je ergens op kunnen pakken. Nou ja, u ziet, het is een interessante, ingewikkelde casus, toch? Die schoop me zomaar ineens te binnen. Ik hoop dat ik er nooit mee te maken krijg. Let <lacht> Diederik Ebbingen, morgen de tot de muur van Koos Postema. Dinner at eight. that sounds fine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 signs It's turning out to be a real good time. Who have thought that entertainment lies in the winter of a discontent? No. Sit at the table face to face, queen takes pawn, check on, checkmate. I feel your foot brush against my leg. not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store.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 Remy Callum, get your way. Vijf minuten voor half elf. Blijft rommelen, dames en heren, binnen de PVV... in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. De afdeling Drenthe heeft met pijn en moeite... een lijst van elf kandidaten bij elkaar geharkt. De belangstelling was er volop, maar... ex-kandidaat Tonscho uit Emmen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er waren zeker zestig kandidaten, van wie u er één was. Ja. Maar u bent met vele anderen afgehaakt. Waarom? Nou, omdat... Uh, ja, zeg maar... Uh, de, de de manier waarop mensen benaderd werden en hoe het team gevormd werd, dat uh, is gewoon niet goed gegaan. Wat ging er mis dan? Nou, het, uh, mensen die werden geschoffeerd, mensen die werden weggezet uh, als ze bij mijn eigen mening hadden dat ze, ja, dat ze toch een beetje uh, aan de kant gezet werden en uh, ja er was geen, geen teambuilding maar er was eigenlijk meer een uh, continue selectieprocedure en uh, er werd gewoon en, en te licht bevonden en dan uh, weer weer aan de kant gezet of mensen die zeiden zelf nou dit zie ik niet zitten dan gaan ze weg ja. de manier uh, waarop ik kijk, het is door kamerleden zijn de lessen gegeven en dat in dit geval was het de heer Driessen en de heer Kortenhoeven. Ja. En uh, ja, met de vernering van Korten doen we niks anders dan goed. Maar ja, die driezende, uh, ja, dat was, daar sprak toch een stuk onervarenheid uit. Ik bedoel, je, hij is van advocatuur is die in de kamer gerold, verleden jaar. Ja, en uh, ja, de manier waarop hij het leggegeven heeft, dat was gewoon, dat uh, was gewoon niet goed. Ik bedoel, dat, dat stak zoveel langels op. En uh, kijk, uh, ik had een beetje de indruk, maar dat is een indruk, niet meer als een indruk. Dat de mensen die dus uh, zeg maar politieke ervaring hadden of uh, ja, het, het konden brengen, ja, dat die eigenlijk een beetje. Uh, ...aan de zijlijn geranceerd werden en er min of meer uh, zeg maar, uh, uitgezet werden. En uh, ja, Als je een te sterke eigen mening had, dan, uh, ja, dan, dan werd dat niet goed uh, gevonden. Hmm. Had u en... ook een te sterke eigen mening? Nou ja, meneer, ik zit al ruim twintig uh, jaar in de politiek... ...en uh, ik vaar van dertien jaar in de gemeenteraad en ik heb een eigen partij. Dat had ik ook ingebracht. Ik uh, ben van de Drentse oudere partij en uh, kleine lokale partij. Ja, dus u had een pregnante eigen mening? Ik had, ja, nou ja, goed, wij, wij komen op voor ouderen en gehandicapten en de sociale kant. En uh, ja, die mening die ventileer ik overal. Dus ja. ja, dat is op zich niet zo moeilijk natuurlijk. Nee, en waarom botsen dat dan met de mening van de heer Driessen? Nou, kijk, ze willen alles aansturen vanuit Den Haag. En ja, uh, ja kijk, en dat, dat, dat kan tot op zekere hoogte ben ik het daar ook wel mee eens. Want uh, bedoel, je moet er ook niet allemaal uh, eigen meningjes uh, gaan verkondigen. Maar uh, ja, de manier waarop uh, geselecteerd is en de manier waarop uh, kandidaten verkregen zijn, is gewoon jammer, want ik zag daar heel goede mensen zitten. En bedoel, je hebt zelf ook een mening over die. Mensen. Ja. ja, en die haken dan af. En dan, dat is dan jammer. Want ik bedoel, ik vind dat een, een PVV-lijst in de rente minimaal 20 kandidaten moet hebben. En, ja, 11, 12, dat is, dat is gewoon te weinig. Mm. bedoel, stel dat je de 7, 8 in krijgt en dat is niet onmogelijk in de rente. Ja, dan heb je zo weinig backup. Stel dat je dan 13, uh, op een gegeven moment dan nummer 13 toe bent en die is er niet, dan moet je die plek openlaten. Ja. Dat is gewoon zonde. Dat kan een partij nu regelen. Ja, aan de andere kant is het toch ook wel vrij logisch dat een partij zoals de PVV uh, weegt. Uh, of die kandidaten wel geschikt zijn voor dat werk. En dat, ze hebben natuurlijk niet zoveel zin daar in Den Haag... om allerlei, um, hoe zal ik dat zeggen, ongeregeld uh, aan te trekken. Nee, maar goed, daar, daar waren ze goed mee. Ik bedoel, uh, je procedure, je moest uh, een verklaring van goed gedrag... Ik uh, bedoel, je werd, je werd wel... Uh... Je werd wel aan, aan, een, aan een interview onderworpen, je, je, je moest je persoonlijke zaken vertellen... en als je wat op je kerstof dan moest je allemaal duidelijk maken. Ja. Nou ja, goed, en, en, maar voor mij was dat niet zo moeilijk. Kijk, ik heb een website, ze kennen mij allemaal, dus ze kon mij uh, googlen en weet ik wat allemaal. Ja. Dus uh, ja, zij wisten wel wat voor vlees in de Kuip hadden, maar goed, dat ging niet, uh, kijk, het ging mij erom. Het ging mij nog niet zozeer, want ik, ik had gezegd dat ik niet bij de eerste drie wou staan. Ik wou gewoon helpen die statenleden de, de, zeg maar, de, de, te vormen en ook... Ja. Uh, zeg maar Eerste Kamerleden te kiezen, want daar gaat het natuurlijk om hè, bedoel de, de, de politiek, uh, het is natuurlijk een Provinciale Statenverkiezing, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de aantal leden in de Eerste Kamer. En uh, daar wou ik we wel bij helpen, maar ik had al gedacht over drie jaar zijn de gemeenteraadverkiezingen. we hebben het hier in Emmen goed gedaan, we hadden 10.414 stemmen, ja. als je dat vertaalt naar de, naar de plaatselijke, dan heb je acht, negen raadzetels. Ja. Nou daar was ik al mee bezig, kijk uh, gemeentepolitiek is mijn kindje en uh, ja, dat, dat, dat had ik graag wel de bouw, Maar ja. ja. ...op deze manier, als er een, een zekere meneer Driessen... Die, ...die nog maar net komt kijken en droog achter zijn oor is... Uh, uh, ...dat gaat bepalen. En dan denk ik op een gegeven moment... ...ja, daar ben je verkeerd bezig. Je ja. moet... Uh... Ze hadden beter, maar goed, de PVV is een partij in opkomst. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Ik kan Geert Wilders goed volgen. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk een kwestie van uh, hoe, hoeveel geld steek je in je opleidingen. En uh, ja, Tweede Kamerleden die, uh, ja. moeten zich als Tweede Kamerlid gedragen. En uh, niet allemaal leraren en, en, en dingen worden. Want dan wordt het een, uh, Ja, dat moet je niet doen. Dat is gewoon niet goed. goed. Ik heb Geert Wilders daar ook een brief over geschreven. Ik heb er nog geen antwoord op gekregen, maar ik hoop dat ik nog antwoord krijg. Goed. Ton Scho, politiek veteraan uit de gemeenteraad van Emmeh. Ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren. Want het is half elf, dus de hoogste tijd om het woord te geven aan Prem Radakishun. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen Sven Kokkelman. Ik sta weer eens in het prachtige Friesland, Friesland-Boppen... in de hoofdstad Leeuwarden, moet je eigenlijk zeggen, jouw word, geloof ik. En dan uh, gaan we zo meteen praten over spaargeld. Er komt een onderzoek uit van de Frieslandbank. De directeur van de Frieslandbank is bij ons in de bus. En we gaan het hebben over sparen, over vertrouwen in banken... en wat we allemaal met ons spaargeld moeten doen. Maar dat doen we allemaal nadat de man die heel veel spaart... en daardoor veel grijze haren heeft, Jan van de Putten... u de hoofdpunten van het nieuws gaat geven. Radio 1. The NOS show now. Bij een zelfmoordaanslag in Irak zijn zeker 30 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. De man blies zich op bij een rij wachtende mensen... voor een recruteringscentrum van de politie. De aanslag was in Tikrit, de stad waar Saddam Hussein vandaan kwam. Nog nooit hebben piraten zoveel schepen gekaapt als vorig jaar. Het waren er 53, vier meer dan een jaar eerder. Het Internationale Maritieme Bureau zegt... dat de meeste schepen nog altijd worden gekaapt bij Somalië. Door internationale patrouilles is het aantal kapingen daar wel gehalveerd.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 En China steekt meer geld in ontwikkelingslanden dan de Wereldbank. Volgens de krant Financial Times leende China de afgelopen twee jaar 110 miljard dollar uit. 10 miljard meer dan de Wereldbank. En China helpt vooral landen met olie en andere natuurlijke hulpbronnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de D verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 42 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht loopt het vast tussen Bees en Alfred Eveningen over 5 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar staat tussen Noordloos en Knopend Eveningen 9 kilometer. Tussen Lexmond en Knopend Eveningen is de linkerrijstrook dicht. Er was ook een aanrijding op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat tussen knopend Eemnes en Beeldhoven nog 9 kilometer. Alle rijsschokken zijn weer vrij. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, time. We zijn een spaarzaam volk en dat is goed, maar we zijn ook een volk. We plaatsen ons geld op een bankrekening en vergeten het. Uit een onderzoek in opdracht van de Frieslandbank gedaan... dat vandaag uitkomt... blijkt dat meer dan driekwart van de spaarders meer rente wil... naarmate hun spaargeld langer bij dezelfde bank is ondergebracht. De praktijk is het tegendeel. De banken lokken je met een hoge rente... en na een jaar wordt die rente lager. Want de banken weten dat wij Nederlanders niet zo massaal shoppen... als het om hogere rentes gaat. Weet u hoe machtig wij als spaarders wel zijn? Het is ons geld dat de banken uitlenen en waar ze winst op maken... Moeten wij de stille spaarders niet actiever worden? Wat vindt u? Bel me op 0800 1121. Mails naar primtime.ntr.nl. En tweets naar hashtag PrimtimeRadio1. Wat moeten wij de Nederlandse spaarders doen? Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik ben zo blij dat we eindelijk weer eens in Friesland zijn. Het is een ontzettend mooie provincie. En ik werd net verrast omdat Momo en Hans van de Productie binnenkwamen in de bus. Het is de honderdste uitzending van Primetime op Radio 1. Ik wist het niet eens. Kunt u nagaan, dat spaar ik niet eens. Maar als u uw mening kwijt wilt, komt u langs op het Beursplein 1. We staan voor het hoofdkantoor van de Frieslandbank. En ik zie hier een, een jonge man die werkt. Wat voor werk doet u hier? Wij werken hier in de parkeergarage. En wij plaatsen een zet. Oké, okay, dus u verdient redelijk goed. Spaart u ook? Ik spaar ook wel, ja. Wel, wel moeizaam, maar het, ik spaar wel, maar, ja. ja. En weet u, waar uw bank, weet u bij welke bank u spaart? Ja, dat weet ik ook. Mag, mag ik dat ja, zeggen? Ja, natuurlijk. Oké, okay, dat is de Rabobank. En hoeveel rente krijgt u op uw spaargeld? Nou, dat moet je aan mijn vrouw vragen. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, er staat tegenover uw vrouw mevrouw, Spaart u ook? Ik spaar, ja. En hoeveel per maand legt u dan opzij? Nou, circa 300 euro. Vast. Ja. Vast. En bij welke bank? De ING. En hoeveel rente krijgt u? Ik geloof dat het op dit moment nog niet eens 2% is. En gaat u dan, want u bent een vrouw, en voor mij vrouw gaat thuis over het geld en het spaargeld. Want ik weet, bij, bij u ook? Dat klopt, helemaal, ja. Ja, uw man staat er, u weet echt niets van u. Ik, ik weet er echt niets van, ik krijg te eten en de drinken en het is voldoende voor mij. Ja, bij mij ook. En, <laughs> en dan kijkt u dan ook actief van, goh, laat me kijken waar ik een hogere rente krijg. Nee, doe ik niet, doe ik niet. Het is voor mij belangrijk dat ik elk moment over mijn geld kan beschikken. En als ik uh, een keer wat minder wil sparen, dat dat ook kan. Dat ik dat kan veranderen, à la minuut. Maar voor de rest ben ik niet zo'n shopper. En, maar meneer, u, u, u, wie spaart bij u, u of uw vrouw? Uh, mijn vrouw ook. <laughs> weet u wel bij welke bank? Ja, bij de ABN. En um, u, u, u spaart iedere maand een vast bedrag? Ja, meestal en. wel, als het uitkomt. En weet u ook hoeveel rente u krijgt? Nee, dat zou ik ook niet weten. Maar, mevrouw, hoe kan het dan, u, u lijkt een vrouw die in controle is, u weet wat er speelt, dat u bij die rente, u, u kijkt niet dat de rente lager is dan de inflatie bijvoorbeeld? Ja, wel, daar kijk ik wel naar, maar ik ben niet zo'n shopper dat ik dan naar de een en dan naar de ander vlieg. Ik heb in het verleden wel eens in uh, obligaties gedaan of wat ook, maar uh, dan verloor ik zoveel geld, dan moet je het alweer op hele lange termijn laten staan, wil het echt weer iets opbrengen. En u, u bent bij de ABN AMRO, had u dan niet dat u dacht, oeh, oe, die bank gaat mis, mijn vertrouwen is op, ik moet mijn geld weghalen. Oh, u bent bij de ABN AMRO, ja? ja? dat was ik, ja. Ja, maar had u dan geen vertrouwen, want had u nog wel, wel vertrouwen uh, toen het zo slecht ging met de ABN AMRO? Daar weet ik helemaal niks van. Nee. nee? De hele bankencrisis is aan u voorbij gegaan? Ja. ja. En bij u meneer, u zit bij de Rabobank, dacht u toen de crisis uitbrak... nou in deze bank heb ik wel vertrouwen, die gaat goed? Nou dat heb ik inderdaad wel gehad, ja dat vertrouwen dat is er altijd wel gebleven met de Rabobank. Ja. We sparen elke maand een vast bedrag en dat, uh, ja kijk over de rente durf ik weinig over te zeggen... want dat, dat weet mijn vrouw al meer, maar wij hebben daar wel vertrouwen in gehad altijd. En bij u mevrouw, u zat bij die ING-bank, die heeft staatsgeld moeten lenen, die heeft moeten afkopen. Heeft u nooit gedacht? Nou, ik haal mijn poen ervan af? Nee, ik heb in ieder geval een garantie dat ik mijn geld uh, krijg. En daarom heb ik het ook laten staan op een spaarrekening. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe komt het dat u allen, want u bent hardwerkende mensen, hoe komt het dat die spaarzin zo uh, ingebakken zit? Weet ik niet, ik ben pensionado. Ja. <laughs> en toch spaart u dan? Ja. <laughs> waarvoor spaart u dan als pensionado? Nou, ik, voor, om op vakantie te gaan lekker enzovoort. En dan, uh, dan kan ik het geld opnemen. We zijn allebei gepensioneerd en uh, we reizen veel met de camper. Dus daar heb je geld voor nodig. Uit dat onderzoek bleek dat de ouderen daarvoor sparen. En meneer, u, uh, hoe komt u aan die spaarzin? Uh, nou, ook voor mijn pensioen. Dat ik ook hetzelfde, lekker op vakantie kan gaan. En als er wat nodig is, dat dat kan. En u meneer, u, heeft u als kind ook nog geleerd om te beginnen te sparen met een spaarpot en dan een spaarbankboekje? Ja, ja dat klopt helemaal. Ja. Dat is met, door de ouders is dat eigenlijk al een beetje ingebracht. En heeft u kinderen? Ik heb zelf drie kinderen, ja inderdaad. En... Heeft u ze ook leren sparen? Ik heb ze niet leren sparen. Dat is gelukkig vanzelf gegaan. Ik heb een, jo een jongste zoon van 18 en die, die heeft nu een baantje. En uh, dan begin ik nu een beetje bovenop te zitten, want het is elke maand is het op een gegeven moment uh, gezellig uit met die jongens en weinig overhouden. En daar, daar heb ik nu wel een beetje de hand in gekregen, dat hij wel wat opzij gaat zetten in ieder geval. En uw mevrouw heeft u ook kinderen? Ik heb ook kinderen, ja, maar die zijn inmiddels al uh, middelbaar. Dus... Uh, maar hebt u dus ze ook van klein af aangeleerd om te sparen? Ja, maar die kinderen hebben daar toch andere ideeën over. Die, die, uh, nee, die vinden dat een beetje... Ons in. Nou, bij mij thuis is het grappig. Mijn twee oudste dochters die sparen wel. En mijn zoon, die, daar moet mevrouw echt ook bovenop zitten dat die spaart. Ja, nee, ik, ho ik hoef er niet bovenop te zitten. Zij vinden hun eigen weg daarin. En uh, wij doen dat gewoon om leuke dingen mee te doen. En als het nodig is. En wij zijn inderdaad, zoals die meneer ook zegt. Uh, grootgebracht met het idee van uh, eerst sparen en dan iets kopen. Ja. En niet zoals het tegenwoordig vaak gebeurt, uh, iets lenen. Iets lenen en dan kopen en dan later afbetalen. Het kan zijn dat je auto bij wijze van spreken al versleten is en jij, en jij betaalt nog steeds af. En met dat idee zijn wij niet groot gebracht. Hartstikke bedankt. Dank u wel, heren. Dank u wel, mevrouw. En luisteraars, weten wie ook iets heel luxe heeft gedaan om te sparen? Wim Zollerveld. Poen poen, poen, poen, De een zegt geld, de ander money. Maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen. poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen. Goedemorgen Volkert Venema. U bent directeur van de Friesland Bank. Commercieel directeur moet ik zeggen. U heeft een onderzoek gedaan. Uh, waarom bent u goed zit met sparen? Omdat wij graag willen kijken wat onze klanten en ook niet klanten bezighoudt. Uh, hoe ze denken over sparen en ook waar hun behoeftes liggen. Ja, en wat komt uit, uit dat onderzoek? Nou, Dat eigenlijk heel veel uh, mensen niet precies weten wat voor spaarrenten ze uh, op dit moment ontvangen. Ja, dat bleek net uit de gesprekken. Ja, ja dat blijkt ook daaruit. En uh, dat mensen over het algemeen een hogere rente denken te krijgen uh, dan op dit moment uh, in de markt eigenlijk gebruikelijk is. Dus eigenlijk zijn we een beetje domme spaarders? Hmm. Nou, dat, dat weet ik niet. Kijk, twee, tweeënhalf jaar terug was de rente natuurlijk nog duidelijk hoger dan nu. En Nederland is wel een heel erg spaarzaam volk, want met elkaar sparen we zo'n 300 miljard. En ook de 300 eerste... miljard, ieder ja. jaar? Nee, nee, nee, nee. Dat is het totale spaargeld. Ja, de spaarquota, zeg maar. Ja, en uh, ook vorig jaar is in de eerste drie kwartalen is daar weer 8 miljard bijgekomen. Dus uh, Nederland is nog steeds fors aan het sparen. Dus door uh, Erika Verdigaal, je bent econoom en journalist en je weet echt heel veel over dit onderwerp. En dankjewel dat je. Je net woont, woont ook of je woont in Friesland, hè? Ja, ik woon hier vlakbij. Oh, dat is leuk. Nou, ja, kan je me nou uitleggen? Hoe komt het? Wat zit in onze genen dat we hier zo veel sparen? Ik vind het fantastisch dat mensen veel sparen. Dat is ook heel erg nodig. Want er uh, kan je iets overkomen. En als je geld op de bank hebt staan... hoef je geen dure verzekeringen voor sommige dingen af te sluiten. Dan kun je dat gewoon zelf betalen. Dat is heel verstandig. Ja, maar waarom is het dan verstandig? Want je kan ook zeggen... in deze leencultuur heeft de bank er meer aan, meneer Venema... als ik geld bij u kom lenen dan ik geld bij u spaar. Nou, nee, het, het moet natuurlijk in balans zijn. Dus enerzijds hebben we behoefte aan spaargeld om het vervolgens ook weer uit te kunnen zetten. En wat je wel ziet, de, de, met name het laatste jaar, is dat mensen ook meer gaan sparen... ook om tegenvallers in, bijvoorbeeld in het pensioen op te kunnen vangen. En dat blijkt ook duidelijk uit het onderzoek. En ook wel wat meer rekening houden met tegenslag. Bijvoorbeeld als je je baan kwijtraakt of, of, uh, of andere tegenslag. Dus ja, we zijn wel voorzichtig. Maar meneer Van Rest, goedemorgen. Ja, ...premier springt, nee, gewoon met Van u bent de favoriet. U bent de favoriet van de Barbara, want zodra u belt, zegt Barbara, meneer Van Rest moet er altijd in. Dus u hebt in elk geval, als bij mijn regisseur, één grote fan. Zegt u het maar, ja. hoe spaart u? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, ik, ik ben 80, ik heb uh, altijd mijn geld opzij gelegd. Want nu, als je duizend gulden spaart bij de bank, krijg je twintig of duizend euro. Dan krijg je twintig euro per jaar. Ja. Nou, die kun je makkelijk van je... ...van je uh, vakantiegeld erbij leggen en je, je legt het gewoon weg. Je moet natuurlijk kunnen sparen en dat is neerleggen voor als je het nodig hebt en er niet aankomen. Maar zet u het in een ligt, oude sok? En of dan leg zet... je het in een brandveilige sok. U zet het en, in een brandveilige sok? Ja. Maar dan daalt het geld in waarde, meneer Van Rest. Nee, nee, natuurlijk niet. Het blijft toch, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik doe dan zelf die rente erbij. Dat is toch hetzelfde als op de bank. Oh. Van <laughs> Meneer Vares, dank u wel voor het bellen, ik snap hem. Meneer Ferre, maar dit vind ik een Niemand zegt, luister, als ik 20 euro kreeg op duizend twee procent, op duizend euro, dan zet ik van nog geld 20 euro en dan zet ik dat geld in een lekkere brandkast. Ja. Nou, meneer betaalt zijn eigen rente. Dan hoeft de bank het niet te doen. Dus dat, uh, dat scheelt. Maar kijk, wat natuurlijk wel het geval is... is we hebben ook inflatie uh, jaarlijks in Nederland En dat is op dit moment... Uh, de laatste cijfers laten zo'n 1,8% zien. Ja. Dus het is toch wel prettig als je in ieder geval... je inflatie jaarlijks uh, terugverdient op je, op je rente. Ja, maar dat zet hij toch bij uit zijn vakantiegeld, zeg. Eigenlijk vind ja. ik het wel iets heel slims van hem. Maar dan kan ze geld ook niet kwijtraken. Want rond goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Vertel het maar. Ik hoor van Barbara dat je twee keer je geld bent geraakt. Ik had een huis gekocht samen met, met mijn vriendin, allebei lekker gespaard. En door de hoge rentes ging je verder kijken. En toen hebben we het eerst in Eifel neergezet. <lacht> Ons werd verteld dat was goed geregeld. Nou wij waren blij dat Wouter het terug gaf. Dus daarna plant je het in Wognum bij meneer Dirk. En binnen een jaar tijd waren we hetzelfde geld weer kwijt. En weer door de uh, Wouterborst zeg maar teruggekregen. Dus voor mij is een beetje zekerheid dit, op dit moment wel even lekker. En waar zit je, je geld nu, Ron? Bankholpen naar een andere bank. Ron, waar, op welke bank heb je het geld nu gezet? Ik heb nu heb ik het op uh, de ING Rabobank en ik heb het op Moneyu. Moneyu, wat is dat? Van ABN, ABN Amro. Oké, okay. meneer, meneer Venema van de, dank u wel voor het bellen, Ron. Meneer Venema, wat deze meneer vertelt, um, hebben jullie moeite om, om, om vertrouwen te hebben in, in, in, in, in van de spaarders? Als Frieslandbank bedoelt u? Ja. Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, Je ziet dat Friesland Bank is, het is geen beursgenoteerd aandeel is. Het is een uh, sterk coöperatief karakter, heeft het nog. Ja. Dus uh, wij hebben helemaal geen moeite om, om spaarders aan ons te binden. Sterker nog, vorig jaar is ons spaartegoed met uh, 8-9% gegroeid. Mm -hmm. En we hebben een aantal hele aantrekkelijke producten, waardoor het juist op dit moment heel sterk uh, verder groeit. Maar, verder, maar ik kan toch liever gaan beleggen, want sparen lievert echt niets op. Ja, maar goed, bij sparen weet u wel dat u geen tot, tot heel weinig risico, hè, afhankelijk van wat meneer zegt, natuurlijk loopt. En bij beleggen heb je altijd het risico dat er iets gebeurt uh, dat je geld minder waard wordt. Erika, verder Ga, wat is slimmer voor mij? Kijk, ik, ik, ik laat me een persoonlijk ding aan u uitleggen en dan kan je me zeggen hoe dom ik ben. Ik, heb, ik, ik geloof dat ik nooit oud ga worden, dus dat ik vroeg dood ga gaan. Daarom wil ik ook geen pensioen. Want ik denk, ik ga toch de peper uit voor mijn 65. Ik rook, ik suip, ik doe alles wat God verboden heeft. En dan dacht ik, waarom moet ik ook geld sparen? Want ik heb een verdiencapaciteit, dus ik vertrouw op mijn verdiencapaciteit. Nou, dat is op zich. verdiencapaciteit is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Uh, als je, maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Nou, ik weet dat ik altijd werk heb. Al moet ik toiletten schoonmaken, Wat je maken, in ieder geval niet werk. moet doen... er zijn tegenwoordig heel veel jonge mensen... die sowieso niet sparen, maar die heel veel geld lenen. Die lenen om consumptiegoederen te kunnen betalen. Ja. Dat is natuurlijk weer het andere uiterste. Dat moet je echt niet doen. Niet lenen, nee. dan bijvoorbeeld niet sparen... maar als je dan ook zegt, nou, niet lenen... dan zit ja. je nog redelijk goed. Oké, okay, dus ik heb alleen een hypotheek... maar verder geen enkele lening. Nou, een hypotheek is ook een lening. Oh, want en... ik kreeg net een mail van Maarten Bakker, meneer Venema. Nederlanders zijn helemaal geen spaarzaam volk. Tegenover een groot spaarquota staat een ruis hypotheekschuld... die hoger is dan ons nationaal inkomen. Een tijdbom onder onze economie. Ja, 600 miljard. Hè? Ja, het, is, het is echt helemaal uit de hand gelopen, vind ik persoonlijk. Door, uh, ja, we, we hebben een tijd gehad waarin iedereen gek werd gemaakt... om een heel duur huis nog te kopen. Dat komt natuurlijk ook door die hypotheekrenteaftrek. Ja. En dat is dus waar. We hebben wel 300 miljard uh, spaargeld. Maar we hebben ook 600 miljard hypotheekschuld. Ja, maar meneer maar tegenover die 600 miljard hypotheekschuld... en het spaargeld is niet meegenomen de waarde van de woningen. Nee, en kijk, natuurlijk kun je zeggen... 600 miljard uh, hypotheek, dat is ook zo. Maar er staan ook heel veel panden en andere bezittingen staan er tegenover. En Nederland is nog steeds een heel rijk land. Dus dat... Ja, dat, uh, ja maar graag. ik kijk altijd naar het individu. Hè? Kijk, gemiddeld genomen lopen mensen geen risico's. Maar een individu kan grote risico's lopen als hij een hoge lening heeft. Dat is waar. Maar meneer Fenneman, mijn vraag is dus... Um, kijk, hier krijg ik van Niels Bosman. Sparen is wel leuk, veilig en risicoloos. Maar daarom levert het ook zo weinig op. Wel begrijpelijk dat mensen sparen in tijden van economische crisis. Maar je kunt beter investeren in groeimarkten in Azië. levert veel rendement op tegen beperkt risico. Maar daar maak je China wel een grootmarkt mee. Als u... Waar zit hebt u uw geld? Hebt u geld gespaard of belegd? Uh, allebei. Dus uh, voor onvoorziene dingen op korte termijn uh, spaargeld en voor de lange termijn, bijvoorbeeld voor pensioen, ook een deel belegd. En ik ben wel met meneer eens dat er aan de beleggingskant, als je een lange beleggingshorizon hebt, dat daar, uh, dat daar geld te verdienen is. Maar dan moet je ook het risico, uh, moet je ook kunnen lopen. En moet je ja. ook willen lopen. Ja, want dat want kan uit, ook tegenvallen hebben de laatste jaren. Als je belegt kan overzien. je niet altijd aan je geld gaan. Nee, ja. je kunt niet altijd je geld in. Dat kan ook gewoon een keer tegenzitten. Nog een vraag. Ik kreeg een mail van Daphne13 of een tweet. Ik hoef geen procentje meer rentje als mijn spaargeld wordt belegd in wapens of milieuverveling. Doe mee maar aan een duurzame bank. Waarin investeert u het spaargeld wat u krijgt in wapens en milieuverveling? Nee, dat, dat doen we zeker niet. Dat past ook niet heel erg bij onze oorsprong als Frieslandbanken. We zijn een regionale bank die nu landelijk probeert te groeien. Uh, nee, wij, wij investeren vooral in hypotheken voor particulieren en uh, lokale bedrijfsfinancieringen uh, ja, inmiddels in heel Nederland. Ja. Dus, uh, en daar proberen we ook heel kritisch... te. Veel MKB? Veel MKB, veel Mkb, ook en, veel agrarisch, veel watersport. En in deze tijd van crisis, bent u, met u uw, een van die gierige banken die ondernemers bijna geen geld meer wil geven? Nee, nee, nee. Integendeel. Ook vorig jaar zijn we in de kredietverlening gegroeid. Ja. Uh, dus, soms... dus al die bedrijven die klagen dat met de, de ABN AMRO die met mij belastinggeld overeind is gehouden. Die patjepeers die er een rotzooi van hebben gemaakt. Dat dus die doen moeilijk voor ondernemers. Maar die kunnen bij de Frieslandbank altijd terecht over heel Nederland. Ja, dat, dat kan. Tuurlijk zijn wij ook wel kritisch of, of het verdienmodel van een bedrijf uh, goed is. Dat zijn wij ook. Maar uh, wij zijn alleen maar gegroeid. Dus ik, dat signaal herken ik niet. Luisteraars, er is een webcam. U kunt gaan naar de website van primtime.nl.mtr.nl. Uh, en die webcam was reher, maar die is er. Maar je moet zien hoe hij straalt als hij zo zit te zeggen dat hij groeit. U bent eigenlijk heel trots op uw bank, hè? Ja, de, de, ik ben absoluut heel erg trots. Het is heel mooi om bij een bank te, te werken die eigenlijk een alternatief is, die niet ter discussie staat en die lang fries. u bent een vries, u ja, bent de vries en goed. u hebt bij de Rabobank gewerkt en nu zit u hier. Volgens mij bent u een heel gelukkig mens. Ja, ik ben dik tevreden. Ja, goedemorgen meneer Blits. bent u ook gelukkig? Uh, ja, ik ben wel redelijk gelukkig hoor. Uh, ik wil iets vertellen over die ING-bank. Ja, gaat gang. Die heeft een aantal spaarproducten die keer op 1 december rente uit. <laughs> en nou, zo alle Nederlanders die ongeveer meer dan 20.000 euro hebben. ...moet over dat meerdere fictieve rendementbelastingbox 3 betalen, te weten 1,2 procent. Ja. Als je op 1 december uh, rente krijgt, dan is je zal op 1 december uiteraard hoger... ...door, door die rente die uitgekeerd is. Ja. En ga je dus meer belasting betalen dan wanneer je diezelfde rente een maand later... ...op 1 januari gekregen zou hebben. Maar meneer Want, Blitz, meneer Blitz wacht, wacht, wacht, wacht. Laten we dat goed uh, duidelijk zeggen. Als je meer dan 20.000 euro als spaargeld hebt en ja, je krijgt natuurlijk. daarover 2 procent rente... Dan moet je over die 20 euro 1,2% betalen. Niet over die 20.000 euro, toch? Nee, in... nee, over je vol... nee, niet over de rente, maar over je volle vermogen. Ja, in box 3 wordt, wordt het, uh, het vermogen per 1 januari en per 31 december opgedeld en uh, gedeeld door 2. En dat is het gedeelte nee, nee, wat meetelt in de dat box. dat is niet meer. Dat is uh, per 2011 gewoon het totaalmoment 1 januari 0,0 uur. Dat is dit jaar ingegaan. Oh, dan ben ik de puneut meneer Blits. Want ik had uh, allerlei spaargeld uh, gezet. Want ik ga dit jaar een feest geven omdat ik jarig word. En ik ga auto kopen. En ik had dat geld gespaard. Dus dan ben ik echt de puneut. Want het geld gaat... Dat is het in december, die, die, niet ja, in doen. januari. <laughs> Snap je? Want dus je bank zal op 1 december lagen. En dan betaal je ook minder belasting, omdat je bankschal er laag is. Oh -oh. Als de ING op 1 december rente geeft, dus je bankschal op 1 december hoger... betaal je dus over die rente... Erika, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Het klopt? Ja, dat klopt. Dat is veranderd. Maar meneer Blitz, dus... even wat. Ik vind het echt niet erg dat we belasting betalen. Want als, ik geen, als, u, als u geen belasting ja, over dat geld betaalde, kwam er de oproep... Luister nou eens eventjes. Je krijgt iets van 2% rente. Er gaat 1,2% effectief rendement, rendementbelasting af. En dan krijg je nog de inflatie. Dus als paarden... Ja, dat zegt iedereen... Dat zegt iedereen altijd. En daarom zijn er ook, is er ook een groep mensen die zeggen... ja, sparen heeft geen zin, want je houdt minder dan niks over. Dat vind ik alleen maar nog meer een reden... om heel kritisch naar die rentes te kijken van banken. Nou, want dat vind ik het wel leuk wel. om eens even over te hebben. Ga je gang, Erika. Want als je eenmaal een spaarrekening hebt... Hè, bijvoorbeeld, je hebt uh, goed gekeken, je hebt spaarinformatie.nl... en dan zie je, nou, hoogste rente nu 2,57... Ja. voor direct opneembaar. Zet je je geld daarop en dan kun je de donder er weer op zetten... Dat het dan een half jaar later naar beneden zakt. Dat heet het dakpannensysteem. Ja. Dat vind ik echt zo ontzettend lullig voor de mensen. Meneer Verner, maar doet u dat ook bij de Frieslandbank? Nee, en eigenlijk op dit moment doet geen enkele bank dat meer. Want het dakpannensysteem is ook iets waar, waar toezichthouders heel kritisch nee, naar kijken hebben. Nee, maar daar ben hebben. ik het niet mee eens. Alleen asm Bank en SNS hebben gezegd dat ze het niet meer doen. Maar al die andere banken, die doen het nog steeds gewoon. Maar de de nou, doen de Frieslandbanken Bank het ook nog Nee, wij, wij, wij doen het niet. En ik, want u ik, moet rekening houden, dit is Radio 1 en luisteren ja, echt ja, ja, ja, ja, minstens ja, ja. 250.000 mensen. Dus als u jokt, wordt u met je nu? Nee, dat is prima. Maar ik zie ook naar mijn collega's, daar zie ik dit ook niet meer gebeuren. Er, is, natuurlijk, er zijn nog heel veel mensen die geld hebben op bepaalde type spaarrekening, waar lager is. Uh, maar er komen ook steeds creatievere spaarrekeningen. Je ziet ook bij een ING-rentewekker, wij zijn heel actief met, met een klimspaardepot. Ja, wat is dat en... klimspaardepot? Leg me even uit. Als ik dus lang bij u spaar krijg, ik iedere jaar meer rente. Ja, dus uh, het blijkt ook uit het onderzoek dat mensen, als de rente langer staat, dat ze daar verbloond willen worden. En hier zit flexibiliteit in, dus je kunt jaardags, kun je opnemen, maar als je het laat staan, krijg je steeds het jaar erop, krijg je een hogere rente. Wat maar... zelfs oploopt tot 4,5% in de ja, laatste Ja, maar je kunt jaar. het niet zomaar allemaal opnemen. Alleen voor als je een eigen huis gaat kopen. Nee, nee, Nee, nee, nee. Het, dit is maar voor nog meer dan? Dit, nee, dit is, jaarlijks is dit uh, op, opneembaar. Na het eerste jaar is het gewoon direct opneembaar. Uh, maar dan profiteer je natuurlijk niet van de, de hogere rente... dan maar, in het tweede maar, jaar als je dat doet. Als ik nu een rekening bij u open... want ik, ik moet echt gaan shoppen... en mijn spaargeld krijg ik geloof ik 1%. Mevrouw heeft een betere voor haar spaargeld. En ik doe bij weer koppig natuurlijk. Maar als ik bij u nu kom met mijn geld... hoeveel krijg ik in het eerste jaar? Uh, bij een klinspaarrepositie het eerste jaar 2,5%. En als ik het niet opneem dit jaar... En ik laat hem staan. Hoeveel krijg ik dan volgend jaar? Uh, dan, loopt, dan is het volgend jaar 2, drie kwart. En zo loopt het langzaam op. En het laatste jaar is het 4,5 procent. Erika, is dit de trend? Wat, dat, nou, dat... kijk, het is best leuk. Maar als je zo lang je geld vast wil zetten, kun je het ook meteen op een deposito zetten voor 4 procent. Want zijn er opnamekosten? Nee, die zitten er niet die in. En in Je bij. kunt okay. het wel uh, direct voor vijf jaar vastzetten, maar dan zit je ook meteen vijf jaar vast. Dan kun je ook geen kant op. En dat is toch een wezenlijk onderscheid met dit product. Meneer Van der Heuvel, goedemorgen. U bent de laatste beller die ik erin laat. Zegt u het maar. Uh, goedemorgen, uh, Die meneer van de Frieslandbank, die jokt een beetje. Waarom? Want, nou, dat zou ik u gauw vertellen. Ik heb hier de papieren voor me liggen van de Frieslandbank. Ja, en als ik dus, uh, nou vertelt hij dus dat uh, het spaargeld meer opbrengt dan de inflatie. Nou, hij jokt, want als ik meer dan 12.500 spaargeld heb bij de Frieslandbank... Uh, dan betaalde Friesland Bank 1,4% rente. En de inflatie is 1,8%. Dus hij jokt gewoon. Meneer, verder mag jij gaan. Ik wil ja. hem ook vragen stellen hoor. Nee, nee, nee, ik, ik, ik vind het prima als meneer uh, vanmiddag even belt kijken we naar welke type spaarrekening hij heeft. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld onze internetspaarrekening en internet spaarrekening. misschien zit meneer nog niet op internet, dat zou kunnen. Uh, die zitten uh, in ieder geval op 2,25% rente, dus dan zit dat boven het inflatieniveau. Dus uh, ik denk dat meneer misschien moet internetbankieren. Meneer dat, heeft u uh, nog een alle spaarrekening? Hoe lang heeft u die spaarrekening al bij de Frieslandbank? Ja, die, die is al een heleboel jaren oud. En ik kan niet internetten, ja, dan moet ik via mijn mobieltje, want ik ben mobiel, ik woon mobiel. Oké, okay. ja. meneer Van der Heuvel, we regelen het volgende Mijn voor u. Meneer Van der Heuvel, vindt u het goed? Heb ik toestemming dat we uw telefoonnummer geven? Ik zie een assistent van meneer Venema hier. Dat ik uw telefoonnummer geef en dat de Frieslandbank dan u zometeen na de uitzending opbelt? Meneer is van harte welkom. Oké, okay. meneer Venema. Uh, is het. Oké, okay. u krijgt het telefoonnummer, meneer Van de Heuvel van Erika. Uh, eigenlijk zie ik wat deze meneer doet. Hij is al heel lang bij de Frieslandbank. Ja. Heeft de rekening. Ja. Dus eigenlijk moet je wel gaan shoppen. Mensen zijn hondstrouw. Mensen moeten gaan shoppen. Het is heel makkelijk om te gaan achterhalen wat je eigenlijk krijgen kan. Je hoeft ook niet van bank te veranderen als je een andere spaarrekening wil. Je kunt gewoon ergens een andere extra spaarrekening openen. Ja. En uh, nou, ik vind wel een leuke website spaarinformatie.nl. Daar staat ja. precies op hoeveel rente je kan krijgen, direct opneembaar. Ja, dat moeten gewoon alle mensen gewoon doen. Want er gaan miljarden, levert dat banken op, hè? Ja. van die mensen die voor een procentje of anderhalf procentje gaan zitten sparen. Terwijl ze eigenlijk veel meer kunnen krijgen. Maar wel ben je een betrouwbare bank. Ik heb altijd geleerd, zegt Charlie... Een De depositostelsel hebben we, hoor. Oké. Okay. Ik heb wat Charlie gehoord. Ik heb altijd geleerd dat banken spaarders nodig hebben om geld binnen te krijgen om weer uit te kunnen lenen. Maar inmiddels blijkt dit niet meer noodzakelijk. Er wordt om uit te kunnen lenen gewoon geld bij de Nederlandse Bank geleend. Meneer Fennema, waarom hebt u dat spaargeld nog nodig? Want u kunt toch zo lenen bij de Nederlandse Bank? Nee, nee, sterker nog, dat wordt zelfs uh, ontmoedigd. Er wordt wel geld geleed bij de Europese Bank. Uh, alleen uh, je kunt ook lezen op dit moment dat dat dit jaar eigenlijk teruggebracht moet worden. Het geldt voor ons, maar dat geldt ook voor alle, alle banken. Okay. Dus er is juist heel veel behoefte aan spaargeld. En ik denk ook dat de concurrentie daarin uh, nog verder toeneemt. Oké, okay, hartstikke bedankt. En ik moet het afkappen, want er is één ding wat voor mij belangrijker is dan sparen. En dat is iedere dinsdag. Goedemorgen meneer Denees, bent u een spaarder? Goedemorgen Prem. Uh, ja, ik ben een verwoed Ik spaar mijn hele leven al eigenlijk. Alleen er gebeuren telkens weer dingen waardoor ik uh, weer helemaal opnieuw moet beginnen. Dus dat is het vervelende wel. Want ik heb uw biografie. Dus ik ben onlangs opnieuw begonnen. En dat gaat tot op heden goed. <laughs> Want ik heb uw biografie... biografie gelezen, meneer Denees. U bent ja. een ontzettend gul. Bent u een motorfiets? Vindt iemand hem leuk? En dan zegt u, pak hem maar. Ja, ach ja, dat zijn die impulsdingen, die vind ik eigenlijk nog leuker dan sparen. Ik, uh, ik ben een van de mensen die uh, cadeautjes geven, leuker vinden dan ze ontvangen. Uh, overigens niet als kind hoor, laten we daar geen... Uh... <laughs> Meneer Denees, uh, u, ja. u hebt de drukke week Eindelijk Vrij, uh, is op single uitgekomen. Uh, uh, nou, uh, dat is niet helemaal waar. Uh, nog steeds geen rock'n'roll is op single uitgekomen. Oh, ja. Sorry. En op vinyl ook, heb ik begrepen, Eindelijk Vrij, die, die, die, die CD. Ja, ja, dat klopt. En loopt het een beetje. En vanavond beetje? Uh, zit ik in Tiel, of speel ik in Tiel? Ja, in Agora. En, en en is het uitverkocht of zijn er nog kaarten? Ik zou het niet weten. Ik, uh, ik als ik de mensen pas zou ik zeggen, probeer het, want. Er zijn altijd wel al mensen die een Mexicaans griepje hebben of zo... en dan kan je mooi die plaatsen innemen. Nou, wat ik ontzettend leuk van u vind... want u speelt op al die plaatsen... en nu u steeds iedere dinsdag in de uitzending bent... dan bellen van al die plaatsen vrienden op. En dan zijn mensen verbaasd... Dat hoe fit u nog bent, hoe leuk u nog speelt... en dat u nog laat doorgaat... en vaak na afloop met mensen praat. Maar hoe gaat u ja. doen? Want morgenochtend gaat u vroeg voorlezen... in een kinderdagverblijf. Ja, ja dat, dat zijn dan die dingen die... Uh, ja, die moet je af en toe doen... Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jezelf. Dat zijn die dingen die gelukkig ook niets te maken hebben met uh, succes hebben en geld en sparen. Maar die wel heel belangrijk zijn. Ja, want het is de, via u kunnen we er aandacht aan besteden dat het de Nationale Voorleesweek is, hè meneer Denees? Fijn. Meneer Denees, hartstikke bedankt. Het glanst, maar het is koud van Rob Denees. Tot de volgende week, meneer Denees. Tot de volgende week, Pam. Dag. Raakten we snel kwijt. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Elgaldi, Anouk Tulner en Rien Aarts. E Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport e is Bart Daatselaar. Eindredactie Erregie Barbara van der Klees. Na het Ster en Nieuws hoort u Felix Beurders met een gids.fm. Tot morgen, dan ben ik er weer. Namaste, dag.